De baby van de vrouw liep een ernstige darmaandoening op... die werd veroorzaakt door melkpoeder van farmaciebedrijf Abbott. De fabrikant zegt dat er een andere oorzaak is voor de ziekte... en gaat in hoger beroep. De ANWB waarschuwt vakantiegangers... die vandaag door Frankrijk reizen voor veel files. Het is vandaag Zwarte Zaterdag... oftewel de dag dat ook veel Fransen en Duitsers op vakantie gaan... Vanwege de Olympische Spelen is het in en rond Parijs extra druk. Het advies is om de stad en de omgeving daarvan volledig te mijden. Ook op de omleidingsroutes zal het extra druk zijn. De weersverwachting. Vanochtend in het Zuidoosten kans op wat regen. Op andere plaatsen droog en vrij zonnig. En het wordt vandaag 20 tot 23 graden. De komende dagen steeds meer zon en oplopende temperaturen. Dit was het NOS journal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 En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Toebak leeft. Het wordt met het uur een grotere pijn op hier. Ja, zeker twee dat we draaien het programma straks, ja. We hebben we het over de verjaardag en... Ja, wie schoot zichzelf nou in de borst? Nou, daar hebben we het over en... Wat hoor ik hier? If you realize this means war. Is dat Netanyahu? Nee, dat is helemaal anders. Getekend en wel. Maar eerst hebben we hier gewoon Deglau. Lekker plastic plaatje hier. Oh, thank you know that in my life I get up so hard just to get insecure. And it's always been been all the same thing since I took them. man.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 Utilize every answer of every thought in your mind It's not nice, it's on time Amerikanen. Amerikanen zeggen altijd wel, als je iets vraagt. yes we can. In Nederland zegt: nou ik zal kijken of ik er aan toe kom hoor. Ik heb het best wel druk en zo allemaal. Dus we, we gaan er weg, we kopen er misschien wel uit. Everything I say I do. Alles wat ik zeg, doe ik ook gewoon. Ja, dat is een leuke insteek hoor. Het kan ook een verkeerd uitpakken natuurlijk. Maar goed, die heeft een van die leuke plaatjes uit. En dat is dit, zo'n lekker fris gitaartje daarin. Het is het tweede geheel zin We kijken er weer naar. Kijk in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? 1890 op 27 juli. Jazeker. Vanitie Sint van, van Gogh schiet zichzelf in de borst. En twee dagen later op 29 juli overleid, overleed hij aan zijn inwendige bloeding. Hij probeerde zijn hart do te doorboren. Dat lukte niet helemaal. Het maf is dat er natuurlijk altijd weer een complottheorie over is uh, bedacht... Uh, door kunstkenner Steven Naev, denk ik. En Gregory Smit, die denken in een biografie die ze ooit schreven in 2011... dat er geen zelfdoding was, maar dat opgeschoten jeugd... destijds een wapen hadden gestolen van een herbergier... En die uiteindelijk hebben we hem leeggeschoten. Althans, in de borst hebben geschoten. Omdat ze hem al wekenlang lastig vielen. Hij was de dorpsgek natuurlijk. Een ja, beetje. hij was toch wel een beetje een rare lunatic daar in het dorp. En uiteindelijk hebben ze hem proberen doodgeschoten. Nou, dat is later ontkracht. Dat is helemaal niet waar. Want het was eigenlijk al duidelijk dat hij eh, zichzelf van het leven wilde beroven. Vincent van Gogh had al eerder pogingen gedaan. Had in een brief ook al geschreven dat hij zwaar depressief was. Dus niemand twijfelde eigenlijk over zijn zelfdodingspoging. En dit was er ook een van. Ui overleed dus... En het maf is dat zijn broer, die een stuk jonger was... die was toen 33 en Vincent 37, overleed een half jaar later. Oh. Die had syfilis, dus nou ja, uh, dat is een geslachtsziekte. Dat was toen al bekend, dat had hij al een ruime tijd. Ze dus denken ook dat Vincent daar ook nog een keer depressief door werd... omdat hij ook wist dat hij ook dood zou gaan. Het is dus één brok drama in die hele Van Gogh-familie. Ja. Want ze hebben ook nog een broertje gehad... die heeft in de oorlog ook het wapen aan zichzelf uh, geslagen... En het later ook nog Theo van Gogh. Dus, nou ja, ja, wat een Theo draaam. was die broer die... Van Gogh Blijf uit de buurt van Van Gogh. Ja, ja, ja, ja zeker. Ja, dus. ja, het, was, het is ook uh, de tweede dag in 1909. Had je de, de tweede dag van de tragische week. Het was een opstand eigenlijk tegen inleiding om te vechten in Marokko. Maar het, uh, het waanzinnige is gewoon, die tragische week. Het, het vond dus plaats in Barcelona. Nou, je weet hoe ver dat af ligt van, uh, van die... Uh, uh, de straat van Gibraltar. Ja. Want er was dus eigenlijk, wilden ze daar zorgen dat de Fransen... gingen zorgen dat Fransen gingen vechten daar. Ja. Net bij een, een enclave in Marokko. En dat wilde die, uh, die spoyade ja, helemaal niet. Van ja, nee. hier gaan we het hele land door. Maar het is echt een hele erge week geweest. Uiteindelijk is die uh, opstand neergeslagen. Maar gelijk daarna moesten ze allemaal met z'n allen weer... Uh, grote troepenbewegingen, hup, allemaal daarheen. Naar de straat van Gibraltar. Jullie gaan allemaal vechten aan de overkant. Okay. Dit is eigenlijk het begin van de afzetting van de revolutie en zo in okay. Spanje. Ja, ja, ja, Ik vond ja. het wel heel interessant verhaal, maar het is te lang. Het is te lang. Maar goed, nou ja, lang. sommige mensen worden daardoor gerepen en lezen zich dan verder in. Goed, ja, 1940 komt dit jaar in de tekenfilmserie tevoorschijn. You this means war. Bugs Bunny wordt geïntroduceerd ge ge ge ge in een cartoon A Wild Hare. En uh, ja, hij heeft daar geen kleren aan. Oh, oh, oh. Ja, en wel witte handschoenen. En hij zoekt altijd uh, het conflict. Al wel eerst instantie niet, maar later komt hij altijd in een conflict. Krijgt nooit de schuld. En een van zijn uh, grote uitspraken is natuurlijk dit. Uh, what's up, Doc? Ja, yeah, what's up, Doc? En uiteindelijk uh, zegt hij ook altijd nog... Uh, of course, you know what it means? War... En nou goed, dat is ja. grappig. Bugs Bunny hij is door de jaren heen wel flink veranderd. En uh, hij heeft natuurlijk altijd te maken met die jager die hem achter de seconde aan zit probeert neer te schieten. En dat lukt nooit! Nee, Elmo's In uh, 2014 wordt er in Bolivia wordt een massagraf ontdekt. Met daarin de resten van meer dan 400 mensen. En het zou gaan om mijnwerkers uit de Spaanse koloniale tijd. Het werd echt per, per toeval ontdekt in de stad Potosi. Maar ik had ook gekeken, want het waren dus. Uh, ze zeiden ook van de lokale bevolking en Afrikaanse slaven... die moesten dus allemaal werken in tinmijnen en zo daar. En het schijnt dus echt uh, dat er toen uh, uh, ook een tinmijnongeluk was... van uh, 1600 mensen, maar het schijnt ook met die hele slavernij... hoe erg het was daar dat uh, uh, miljoenen slaven en inwoners... En dan uh, hebben we het over excuses. Heeft Spanje ooit excuses aangeboden? Oeh, misschien moet er gebeuren. Ja, dat vind ik ook. Maar goed, misschien waren dat geen donkere mensen... maar waren gewoon dat allemaal, alle mensen waren die daar gewoon zaten. Oh, allemaal slaven? Ja, allemaal slaven. Maar dat waren meer ja, de gewone mensen dan misschien. Iedereen heeft eraan moeten deelnemen ja, misschien. Dus dan hoef je geen... Heel, heel te maken. Hoewel, dat zou ook nog wel weer kunnen. Dat is wel excuses maken. Goed, in 19, nee, 1866, jawel. Nou ja, dit zat eraan te komen... Dit is een soort telefax, maar het ging uiteindelijk natuurlijk over... de eerste telegraafkabel werd tussen Amerika en Europa gelegd. De eerste verbinding werd al gemaakt in uh, 1850, Dover en Calais. Uiteindelijk zijn er meerdere uh, kabels gelegd tussen Amerika en Europa. Elke keer gingen ze stuk. Want ja, uiteindelijk hadden ze daar een nieuwe methode voor gevonden... met een uh, Great Eastern stoomschip, die was omgebouwd. Dat ruim van dat schip was zo groot... dat de kabel die moest worden gelegd... de 4200 meter... nee, 42 kilometer... Uh, 42... nee, 100 kilometer... kabel moest op het ruim worden geplaatst. En, dat Uit, moest en het worden... uitgerold paste die in het ruim? Ja, ja <laughs> nee, nee, nee. Op de haspel past die in het ruim... en uiteindelijk werd hij uitgerold over de... Of de, de, de Noordzee... De, de, Knap, de hè? Die logistiek ook die ja. erachter zit. is echt waanzinnig. Het was gigantisch. Ja, uiteindelijk heeft hij nog een paar keer... Uh, uh, gehaperd, maar uiteindelijk heeft hij goed gewerkt. En uh, kon hij ja. echt... Uh, ja, brieven die normaal maanden onderweg waren, weken onderweg waren... ...konden nou binnen een paar minuten worden overgezijnd. Ongelooflijk, hè? Ja, nou ja, zoals we nu gaan is het ook uh, iets wel zinnig. Ja. Ja, ook nog een mooi verhaal. Er is uh, in 1816, er werd er een begin gemaakt van de verplaatsing van het beeld van Ramses II naar de Nijl. dan denk je, oh, hoezo dat? Maar die Giovanni Battista, die had, het was eigenlijk een soort uh, uh, wedloop tussen Engeland en... Uh, en, en, en uh, Frankrijk ook van wie de meeste schatten uit Egypte kon halen. Oh. En uiteindelijk hebben ze die Ramses hebben ze dus, uh, uh, naar de Nijl gedaan. En daarna is hij dus naar Londen gegaan. Hij schijnt daar dan nog steeds te staan. Oké. Okay. Dus dat vind ik toch wel. Uh, ja, hij, staat, uh, hij stond in het Ramseum. En hij is uiteindelijk dus naar het British Museum. Daar staat hij. Okay, dus, dus daar zijn hij terug. Eigenlijk vind ik wel. Want ze we zijn ja. toch bezig met al die oude schatten... Maar terug te brengen naar het land van herkomst. Er is zoveel daar. Dus ze kunnen vast wel wat missen. Ja, ze vinden er steeds weer dingen bij natuurlijk. Ja. Uh, ja dus uh, is, er ligt zoveel daar in de grond. Dat je denkt, nou, het kan best wel een beetje uitgedeeld worden over de wereld. En dan ja. kan iedereen uiteindelijk nog weer terugkomen... waar het vandaan komt om een vakantie eraan vast te boeken. Ja. Wat ook weer goed is voor het land natuurlijk. Goed, in 1990, jawel. Het laatste, het laatste lelijke eentje loopt. Van de lopende band, de Citroën-fabriek in Portugal. Ja, tweede paardenkracht betekent ook, hè, de De Ja. En uh, het begon in uh, 1949, op 11 juli kwam de eerste De Chivaux te tevoorschijn. Uiteindelijk zijn er 5.144.966 gebouwd van die Citroën. Een lelijk eentje. Uiteindelijk is de architect en beeldhouwer, uh, hoe heet hij ook weer? Flamino Vlam Bertoni. Heeft het gebouwd? Hij is niet zo oud geworden, deze man. Mm. En uiteindelijk is de techniek ontwikkeld door André uh, Televee. Ouais. Zoals Fransen. Dat is moeilijk. Natuurlijk. En, <toothbrush Rings nowadays> en, en uiteindelijk hebben ze hem, ja, hij is hij gewoon populair geworden. En, uh, ja. Wat, nou ja, goed. Hai, leuk. Je ziet uh -huh. ze af en toe rijden. En dan zijn er natuurlijk ook gewoon jarenwagen die gewoon nog met, ja, met heel veel liefde worden verzorgd. Een pookje. ja, Je hebt één je hebt hè. in Noord-Holland. Ja. Kan je ergens heen met, uh, als afdelingsuitje. En dan ga je daarheen. En dan heb je, er zitten ze allemaal eentjes in de rij achter elkaar. rijden. Heen. En die zijn allemaal heel mooi geschilderd en gedaan. Ja. Heb je dat nooit, nee, dat heb je nooit langs hier rijden? Of? Ik heb ze nooit langs rijden. Oh, dat is Goed. wel grappig ik hoor. Weet, ja, mijn oma had een eendje. En ja. wij hebben thuis ook wel eens een eend gehad die we proberen te verkopen. Maar het mooie, een levende eend hadden we en ook een uh, auto eend. Maar het mooiste vind ik wel van dat hij zo comfortabel moest zijn... dat eieren in ja, een mand ja, ja, niet ja, zouden ja. breken. Nee. En ook dat er nog een, een schaap in zou kunnen. En uh, twee boeren met 50 kilogram aardappelen kon vervoeren... of een vat met 50 liter wijn... En er moest ook een schaap in kunnen. Ik vind het wel heel bijzonder hoor. En? en deze? Deze niet hè? Die mag er niet nee, in. Die mag er niet in, nee. Zeker niet bij het schaap. Nee, klopt. Nou goed, tegenwoordig zijn er wel meer, uh, nou goed, meer schapen gebeten. Dat is echt bizar gewoon. Ja. Goed, nou, straks de verjaardagen. En nog meer wetenswaardigheid. De eerste hier, de blietjes. En take one to no one. To No One Blietjes Leuk plaatje Single hebben ze uit We hebben op binnenkort Vast wel een album En dan kunnen we daar veel meer naar luisteren het is ook goed Het is tijd voor de verjaardag Zeker wie gaat er uitdelen Nou ik heb even kijken Wie het er onder andere gaat uitdelen Is Philip Freeriks En Philip Freeriks Wordt vandaag 80 Ja bizar Vooral van Philip Freeriks Hij is natuurlijk begonnen Ooit bij het NOS en. Ja, Dames en heren, goedenavond. Het politieke en financiële hart van Amerika is getroffen door een reeks terroristische... Ja, dat ging terug naar 9-11 natuurlijk. Hij is journalist, columnist, op de televisie kwam regelmatig voorbij. Tussen 1996 en 2009 het NOS-journaal natuurlijk. De slimste mens heeft hij gepresenteerd. Mogen, het, mag, he, het, het is nu nog op tv. Hij is toch steeds betrokken. Eind stopt hij. Ja, nog klopt. hij dat ja. wordt overgenomen. Maar uiteindelijk, ja, het bizarre stuk is natuurlijk dat hij, hij deed een column, uh, een column bij OVT op zaterdag, op Neeps, ochtend is dat. onvoltooid verleden. Dat gaat over de geschiedenis. Kijken ze scherp naar? Daar deed hij een column en uh, toen bleek dat hij eigenlijk al uh, zijn laatste column had geschreven van een verboden vrucht heb geproefd. Ja, Philip Felix, een prachtige en ook zeer ter zake zijnde column op dit moment. Philip, de eerlijkheid gebiedt ons ook te zeggen dat wij tot onze grote spijt, tot ons groot leedwezen, zoals dat heet, afscheid van je gaan nemen als columnist, omdat je carrière zo'n ontzettend hoge vlucht heeft genomen in de finale van je bestaan. Dat hadden wij niet aanzien komen, jij wel? Nou ja, ik verbaas me een beetje over dat me dat nu uh, hier de rechtstreeks in de uitzending wordt meegedeeld. Maar... Ja, bizar, want hij was niet van tevoren dat hij de Salaas de Kolom had voorgelezen. De, eigenlijk de redactie van dit OVT-programma dacht mezelf. Uh, ik had gehoord dat hij wilde stoppen of zoiets. Oh, goede radio. Ja, en, en uh, uiteindelijk... Uh, ja, dan geef we het even door gewoon aan de presentator dat hij voor zijn laatste column is. Uh, hij weet zelf helemaal van niks. Dus heb ik excuus aangeboden. Maar uiteindelijk zei, zei de Philip Rieks... ja, doe je, dat ga ik echt niet meer doen. Ik ga het niet meer column voorlezen voor jullie programma. Dus daar stop ik gewoon mee. Nou, Slimste mensen Natuurlijk altijd wel leuk, een leuk stukje fragmenten laten horen. Slimste Mens. Met een nieuwe kandidaat die als geen ander kan inschatten... of we goed gekleed gaan. Ja, jij schrijft een rubriek waarbij je als het ware bekende Nederlanders op kledinggebied de maat neemt. Er zitten hier een paar bekende Nederlanders. Het goede nieuws is voor het najaar: zwart is het nieuwe zwart, maar dit is toch een beetje het oude zwart. Ja, zo scherp is het nog nooit gesteld, Maarten. Ik ben 68, dus ik voel mij daar wel bij, bij deze observaties. Ja. Het zou eigenlijk vrij droevig zijn. Als ik het nieuwe zwart aan zou hebben. Ja precies, uh, Philip Frerix en Maarten van Rossum. Toen een slimste mens. En uh, goed, af en toe een scherpe stukje tekst. Je moet soms wel een beetje geduld hebben. Ja, die dat die heb Maarten niet. zit er eigenlijk een beetje van Jan Lul bij vaak hoor. Vind ik. Ja, maar goed, Ja, Hij maakt dan wel weer opmerkingen over dat hij in zwart gekleed is. En dat hij eigenlijk ja. gewoon een bejaard is. Maar ja, dan toen ben was hij 60, hè, dat is 12 jaar geleden of zo. Ja, klopt. Dus hij ja, dus is even, even oud zo'n beetje. Hij wordt 80 dus Philip Frerix. En uh, nog steeds uh, goed van de tongriem gesneden. Hij werd ook nog wel de Philips de Hakkelaar uh, Genoemd omdat hij ook zo nog wel eens vaak versprak. Oh, ja. ja. Voeie, voeie. Goed, wie nog meer? Vandaag is ook jaar Sjankje Hoijmaier. Ze is inmiddels overleden. Ze is op 78-jarige leeftijd. Maar zij is zeer bekend geweest als uh, dokter van de ploeg. Uit zeggen ze A. Nee. Zij, nee, ik zeg. Zij was dokter van de ploeg. Zij was dokter van de ja. ploeg. Oh ja, natuurlijk. En daarom spreken ze maar uit. de telefoon. Ja, was precies. Uh, was echt die leeft nog hoor. Die geen ja, direct, die uh, leeft nog. Die maar, maar zij was dokter van de ploeg. Ja, klopt. Ja, alle twee toch? zijn ze al overleden. Die man en die vrouw. Alle twee hè. Ja, ongelooflijk. Die, ja. Ja, ja, bijzonder en, uh, nou, Tefke, uh, uh, uh, uh, hoe heet je? Tefke, uh. uh, uh, uh, Carrie Die liksom. leeft nog? Die leeft nog, altijd. Maar dat was wel een geweldige rol altijd van haar. <laughs> hij was 73 overleden in 2022. Uh, uh, Ruby Carmichael. Huh? Ja, in 1974 had hij een hit met uh, Yellow Shop, Little Yellow Shop. Rudy Carmichael is natuurlijk gewoon Henny Vrienden in die kei natuurlijk van Doris D. en oh, van Duma. The Hij heeft allerlei verschillende I'll beentjes uh, in alle... beentjes veldor gespeeld, veldor. onder andere ook in uh, ja de de uh, weet je ook weer um, <helaar> een of andere coverband de R Rumbones. Maar ook bijvoorbeeld in een punk rock band heeft hij geschreven, gezeten. Hij heeft ook Jodel, Didel, Dal van de twee, twee, twee Pinters geschreven. Oh ja, ja, ja, ja. En uiteindelijk heeft hij van 1980 tot 1984 in Doe Maar gezeten. Ja, ja. En uiteindelijk werd hem toch een beetje te veel. Als dat. die gillende, gillende meiden. Oh. Dan ben je 40 jaar en dan kom je van die meisjes tegen... die allemaal gek van je zijn. Flikker toch op, man. Daar ben ik toch veel te oud voor. Uiteindelijk heeft hij met George Kooyman en Boudewijn de Groot... nog een heel mooie eh, periode gehad dat ze optraden met z'n drieën. Oh, leuk, dus leuk. leuk. Nou, jij noemde net die naam en ik denk, hé, hey, wat toevallig, die is op dezelfde dag als Jenny Vrienden geworden. Oh, ja. Maar Dat was hem ook. Ja. Heel leuk. In 1929 uh, is in de, inmiddels overleden Jack Higgins... Uh, dit is echt een bekende schrijver. Die heeft ook uh, uh, zeker uh, de boeken geschreven onder heel veel pseudoniemen. En uh, onder meer ook The Eagle Has Landed. Dat is een enorme hit geworden en ook uh, verfilmd en alles. Oké. Okay. Zeg je helemaal niks? Nee, The oh. Eagle Has Landed. Ja, dat is natuurlijk van, uh, van uh, de, de maanlanding. The Eagle Has Landed. Ja, ja, maar de, de, de, hij was erg bezig met, uh, met uh, spionageverhalen en dat Oké, okay. nou goed, waarschijnlijk hebben ze dat bij hem vandaan gehaald. denk ik. Eagle has landed. Ja, ik denk het ook. Daarbij, denk ja. Goed. 1957, ja, helaas is overleden. Toen was ze 65, ook in 2022. Ik heb het oh, over... Te jong. Ja, wat? Te ja, jong. Ja, te jong. Gewoon uh, Leonie uh, Sa Sazias. Sazias, ja precies. Je kent haar natuurlijk ook van... Ja, ze kwam natuurlijk, ja... Het eerste tevoorschijn in dit, hè... Veronica... 8000 mensen waren voor de screentest komen opdagen. het is woensdagavond en Veronica wenst alle kijkers dan ook van harte welkom. En ze werd uh, daar een nieuwe omroepster van Veronica. Het 8000-screentest uh, werd zij gekozen. Ja, dan had, ben je toch wel een leuke. Ja, ze had kunstacademie gedaan, allerlei dingen had ze gedaan. Ze was best wel pinter, maar uiteindelijk werd ze gewoon omroeppresentatrice. Uh, ze heeft het langs gedaan. Uiteindelijk allerlei programma's gepresenteerd bij de avo de Dors, RTL. Vier Fox talkshows gedaan. Onder andere Dierenmanieren met Martin Gaus... Uiteindelijk ja, werd de darmkanker bij haar geconstateerd en uh, ze heeft nog een tijdje fanatiek bij 50 plus uh, gewerkt. Uiteindelijk is ze daarmee gestopt en overleed ze in 2022, Leonie uh, Saansjes. En uiteindelijk heeft ze ook nog dit gezongen. Hè? Nee, dit niet, bedoel ik dit. Hoi, ik ben weer jarig, Wat bizar hè? Dit lees je, dat zing je nee, dan op je eigen ja. verjaardag. Ja. Ze heeft ook samen met haar man heel veel kinderliedjes en musicals gemaakt. Oh, leuk, ja. leuk. Ja, dus vandaag is ook uh, de verjaardag van uh, Maya Kabira Rudolph. Ik denk je, wie is dat? Maar als je haar foto's ziet, herken je haar waarschijnlijk wel. Maar zij is een Amerikaanse actrice, zangeres, comedienne. Ze heeft ook. Uh, en best wel een lach in de gezicht altijd. Maar zij is een dochter, dat is wel bijzonder... van soulzangeres Minnie Ripperton. Oh ja. Yeah. En muziekproducent Richard Rudolph. En uh, ze zeggen ook dat die Minnie Ripperton... die heeft dus eigenlijk... Uh, toen zij net geboren was... Hadden ze, had ze een hit met het nummer Loving You... waarin de tweejarige Maya op het eind herhaaldelijk wordt genoemd. En uh, maar ja, ze was bijna zeven toen haar moeder op 12 juli... al op 31-jarige leeftijd aan kanker overleefd. Maar ja, ze heeft dus ook... Uh, met Quinn het Peltrow en alles uh, hebben ze echt uh, een leuke uh, tijden gehad. En ze speelden ook in The Rentals. Dat is ook wel een bekende groep. Oh ja, nou, grappig. Ja. Dus, uh, ja. ja, ik zie ja. dat uh, de, de petmoeder van uh, deze zangeres is Tina Marie. Nou, die ken ik al. Tina Marie heeft leuke muziek gezamen met Rick ja? James onder andere. Goed, vandaag wordt ze 37. Ja, het is niet mijn muziek, maar het is, het is wel 37. Jennifer Eubank. En ja, ja dat is de. de, de was het ook weer? De schoon? Nee, de. De stiefzuster. De stiefzuster van. Of halfzus. Halfzus. Halfzus, halfzus van. Uh, John. John. John Eubank. En ja. dit is eigenlijk haar uh, bekende plaat. Einde. Mooi, niet. Zal ik in gisteren die echt uit de keel zingen? ze een beetje denken aan Do Dolly Parton. Ja. ja, eigenlijk wel een beetje. Ja. Nou, dat zal ze niet vervelend vinden, denk ik. Ze wordt vandaag 37 en heeft heel veel dingen al gedaan. dna zingers, alles kunnen, vips. Ze heeft uh, in televisieprogramma's gezeten. Goed. Vandaag is ook jaar Kim Kutter. Zij is uh, uit 1982, dus ze wordt vandaag 42, zeg ik dat goed? Ja, klopt. En zij is modelpresentatrice en uh, getrouwd met Jaap Reesema. Die, die, die jullie ook vast wel wel bekend. Zeker. Nou, goed. Uh, het was zover de verjaardagen. en ja. ik zei het al. En de opening van dit radioprogramma... draaide ik Lamb Corridale... en in, uh, Inappropriate Behavior. Manipulator. Manipulator. Dit is een plaat van Dick. 65 jaar geleden. Toen was de grote hit. Ze hebben momenteel een nieuw album uit. Die heet uh, Strangers. En die draaien weer... It is strange that we have changed. Now I'm outdated, and shit hits the fan, and you can't turn. Oh. door. Enough of talk. Zo heet het de album van Lime Corridale Strangers. Oh ja, het is een heel zoetsappig videoclipje bij van een man en een vrouw op vakantie die elkaar niet allemaal kunnen vinden. En uiteindelijk het is allemaal zo'n mooi beeld. Geef ge hij ge ge ge ge ge ook. Ja, je denkt, wauw, het ziet er ook mooi uit. Gaat ze daar nou in een badpak het water in? Oh, wat lekker allemaal. Goed. Stoppen, beleefd, het is weer tijd voor de Zandvoortse berichten. De Zandvoortse berichten. Zeker, Zandvoort inwoners klagen minder in 2023. De gemeente heeft veel contact met inwoners en ondernemers en organisaties. En soms gaat dat niet altijd even goed. Dus dan komt er een klacht en dan moet die worden opgelost. En waarschijnlijk gaat uh, dat heel vaak gaat het via de telefoon. Ze hebben het liever via de mail. Ja, het moet wat onpersoonlijker, hè? Uh, ja. Dat is lekker. Op, in, op de mail kan je lekker schelden, gewoon oh, lekker. En als iemand een telefoon hebt, denk je van, nou ja. Misschien valt het ook wel mee, weet je. Dan is het altijd even persoonlijk. Dan dan, dan keer is het lastig allemaal. Maar goed, ze hebben toch minder klachten binnengekregen in 2023. Eh, totaal 128 geregistreerde klachten. En in eh, 2022, ja we hebben het echt wel over vorig jaar natuurlijk, eh, 176. En er waren minder klachten over, over parkeren. Ja, dus dat, er waren dus blijkbaar heel veel klachten over parkeren. En uiteindelijk zijn er heel veel afgehandeld. En 56, of nee, 58 waren gegronde klachten. Daar moesten ze echt iets aan doen. En 43% waren ongegrond. Dus dat was gewoon even een beetje stom of blazen. Ja, je hebt je even verkeerd bekeken. Het maakt ook allemaal niet uit. Maar goed, het is goed om dat lijntje met de burgers te houden. Als, als ambtenaren. Dat je denkt van ja, klopt. Misschien moet het ook even anders. Ja, het kan altijd. Ja. Vanavond uh, is er een uh, groot gebeuren op het uh, Gasthuisplein. Want het wapen live. 2024 heet dit. Want vorige week had je dus de Amsterdamse avond. Maar vanavond presenteert het Wapen van Zandvoort... een geweldig muziekspektakel. En uh, er treden die avond... Uh, vijf bands op. De namen zijn... Mellos, Schnitzel, Sander uit België... Ja, schnitzel. No Leads en Shake Not Sturred. Oh, ja. Ze krijgen allemaal drie kwartier om zich in de kijker te spelen. En uh, uh, Edwin Gitzels... die ooit niets was bij Harry de Winter en zo... die, uh, die presenteert het allemaal. Het begint vanaf half acht. En het schijnt inderdaad dat het mooi weer wordt. Vorig jaar was het dus gewoon slecht weer. Ja, ja, ja. Helaas. Dat, dat is altijd vervelend. Ja. Goed, er was eerder al een stille tocht in Noord, druk, omdat daar toch wel veel aan de hand is. Heel veel geweld en ja, toch dingen die niet helemaal goed gaan. En nu hebben ze een brief geschreven uh, aan de BMW. En uh, die, uh, dat willen ze zo van, nou, leefbaarheid in Nieuw-Noord staat onder druk. Uh, geweld moet de kop in worden gedrukt. En hoe willen, ze dat worden hoe willen ze dat gaan aanpakken? Nou, ze zeggen onder andere, er komen te veel sociale huurwoningen en dat zijn de lage klassen en daar is heel veel criminaliteit en uh, sociaal onwenselijk gedrag. Ik vind het nogal wat om dat te zeggen. Maar goed, dat blijkt dus echt wel uit uh, onderzoek naar voren te komen. Dus ze willen eigenlijk onder andere uh, bij Rukert, uh, maar ineens Rukert worden natuurlijk ook al eens sociale huurwoningen gebouwd. Ze willen daar toch meer verschillende doelgroepen aanspreken waardoor je daar een mengeling krijgt van verschillende soorten mensen. Wat, wat middensegment, hoger segment, waardoor het misschien allemaal wat beter gaat lopen daar in Nieuw-Noord. Oh, het zou, het zou kunnen. Ze zijn daar uh, bezig uh, een plan voor te schrijven. Eindplan moet uh, er liggen in 2026. Alleen een plan hè, nog. En, en begin 2027 moet daar zeg maar, worden gebouwd. Dus dat zijn allemaal nog wel... Uh, dat is nog wel in de, vet, in de, in de toekomst. Zeg maar. Ja, zeker. Ja. Uh, vandaag om drie uur heb je in, het, uh, in de protestantse kerk... Heb je het jubileum van de knipscheurorgel in het kader van de Zandvoortse Orgeldagen. En Willem Strooman... die heeft dit allemaal georganiseerd. En hij is de organist. En uh, hij gaat dus gewoon... Uh, geen concert doen zonder Bach. En een luchtig middendeel uit een trio sonate En uh, ik zou zeggen... ga vanmiddag, toegang is gratis. Het begint om drie uur. En er is dan wel een open schaalcollectie als je eruit gaat. Dus nou ja, als je het niks vindt... dan leg je er een knoop op. Ja, je kijkt heel verbaasd naar mij. Dus, uh, okay. nou ja, zo zeggen ze dat wel eens, toch? Ja, Oké, okay, precies. Ja, de ja, ja. potse ondernemersfonds groeit met 100.000 euro. De raadsvergadering is ingestemd met een nieuwe versie van de ondernemingsinnovatiefonds. Elk jaar moet er geld binnen worden geharkt om te kijken hoe de economische positie van Zandvoort voorstaat. En dat geld komt bij de bedrijven vandaan. En uh, dat gaat onder andere komt dat neer op de, de woz vader van een pand... Uh, wat is het pand waard? En hoe hoog is de huurprijs? En dan moet er een goede verdeling komen. En dat heeft uiteindelijk ook weer te maken met de reclame. Hoe groot is je reclame die aan het pand hebt hangen? Daar wordt dan uiteindelijk belasting gegeven En door deze nieuwe rekenmethode komt er dus 100.000 euro meer per jaar binnen. En dan kunnen ze kijken naar bepaalde evenementen. Hoe ze moeten ze dat onder de aandacht brengen? Nou, het, is wel, het is wel mooi gegeven. En uiteindelijk is er ook nog een klein beetje subsidie op. Dus uh, ja, fanatiek bezig om uh, alle bedrijven hier in Zandvoort... ieder geval een beeld te krijgen en te helpen. Mooi. Oké. Okay. Er is een organisatie die heet Zero Waste. En die willen eigenlijk... Uh, ze, ze staan voor samen voor schone stranden. En die zeggen, helpt u ook mee om onze strand, uh, stranden schoon te houden? Heeft u in een ijsje? Dan krijg je dus op het Stationsplein af en toe... krijg je gewoon een hoortje met één bolletje ijs erin. Ah, leuk. Dus heb je helemaal geen verpakkingsmaterialen? Nee. En uh, ze worden echt aangemoedigd van. Uh, jo, neem gewoon fruit en appels mee. En besjes en dat soort dingen. Neem een eigen bakje mee. Neem het bakje weer mee terug. En uh, maak, maak zelf een simpele salade. En, uh, weet je, maar ja, dat is natuurlijk voor de strandeigenaar weer wat minder. Ja, oh, nou, neem wat bij de strandpacht zelf. Ja, ja dat uh, is ook zero waste. Dus, uh, neem alles mee. Steun de horeca. Ja, Neem geen... zero Wees gewoon een bord met lekker eten. Ik heb gisteravond ook heerlijk gegeten. Dus, uh, ja, precies. Ja. Ja, goed. Jij bent er echt goed tips over. Nou goed, dus over de zijn berichten. We gaan zo nog even kijken naar de Hollandekeuze. Ja, dat we nog even bedenken. We hebben nog even gekeken. Nou ja, die ja, was er ook al. Ja, dan kijken we eens even kijken. Of we daar iets uit vandaan kunnen pikken. Lenny Gravit! Lenny het gaat altijd maar weer door met muziek maken. Die is niet echt vernieuwd, maar altijd wel weer grappig. Onderhoudend. En die videoclips maken het leuk. En uh, Love is my religion. Zo is het. En uh, doe die zonnebril eens een keer af. Ik ben wel nieuwsgierig. Hij gaat heel te loens of zo. Is het verhaal? Altijd altijd maar goed, zijn buik, uh, buik is nog steeds strak. En dat is altijd wel bewonderenswaardig voor iemand die boven de 50 is. Hè? Ja, hoe doe je dat gewoon weer? Ik had toch wat verjaardag uh, uh, laten staan. 51 wordt hij vandaag. Ape Cunningham. En Ape Cunningham... Ah, die ken je, waar ken je hem ook precies van? Van Deftones. Plaat die om de zoveel tijd kom ik hem weer tegen. Denk, wat is die gaaf met Deftones en Hole in the Earth. Het zware, duistere geluid van Deftones. Eve Cunningham is de drummer. En uh, ja, speelt er al een tijdje in. Het is natuurlijk een dramatisch verhaal van onder andere de bassist. Die uiteindelijk bij een auto-ongeluk... Uh, in coma is geraakt. Chen Xing in 2008 heeft uiteindelijk vier jaar in coma gelegen. En uiteindelijk is hij daar uh, nou, in overleden. In die coma eigenlijk. Maar is dus toch een... als ze de stekker er niet uit gehaald hebben. Eh? Ja, maar goed. Uiteindelijk moest er nog geld worden ingezameld... omdat die waarschijnlijk toch de zorgverzekeraar... niet helemaal goed had betaald. Nee, ik uh, denk je dat het kost vier ja, jaar. Ja, precies. bizar verhaal over. Maar goed, ja. Ape leeft nog wel steeds. Ape Cunningham, hij is uh, 51 geworden... en maakt nog steeds muziek met deftones. Ze hebben niet zo heel veel nieuw werk... Afgeleverd na 2013, dus vandaag nog maar een fragmentje. Het is zwaar, het is, het is boosig, het is leuk. Kijk eens een keer naar Deftones. Goed. Wat hebben we ja, nog meer? Ja, wat ik nou ook nog wilde melden, want uh, het is vandaag precies 80 jaar geleden dat uh, John Dalton overleed. En uh, hij is, dus in 1766 geboren. Maar <laughs> hij is wel diegene die de wet van Dalton heeft gedaan over de, de Atom, Atomere Massa eenheid de DA. En daarnaast oh ja. heeft hij uh, heeft ook te maken met het daltonisme. Hij heeft dus de kleurenblindheid en alles heeft hij, uh, op de kaart gezet. De wet van Dalton. Ja, de, de wet van Dalton heeft te maken met de atomen. Hoe je die uh, kunt indelen. Maar daarnaast, ja. hij was gewoon heel erg veelzijdig. Oh, Oké. Okay. Als je zegt daltonisme, dan krijg je dus... Uh, in de mate van kleurenblindheid. Dat heeft hij allemaal toen de tijd geregeld. Okay. Dus ik heb gisteren ook even een test gedaan... En ik ben, ik ben niet kleurenblind. Oké, okay, nou, dat is goed te weten. Dat mocht is je, heel duidelijk. Mocht je vandaag ja. nog met de trein gaan... Ja, bouwblunners vandaag in de kranten lezen de HSL spoor En ze gaan het binnenkort overnemen. Structon van het andere bedrijf. En blijkbaar hebben ze heel veel viaducten een beetje op low budget gebouwd. Want de viaducten kunnen een snelheid aan van 120 km per uur. En de, ja, de HSL-lijn moet het ook op hoogsnellen op 300 km per uur. Over die of die viaducten kunnen. Nou, ja. blijkbaar kan dat niet. En dat zijn er echt wel een aantal, hoor. Ze hebben, geloof ik, uiteindelijk een stuk of tien gevonden... die niet goed uh, zijn gebouwd. Dat is uh, destijds in 2008 niet helemaal goed uh, uh, ondernomen. En uh, daar moeten ze nu naar kijken. En dan gaat structon van het straks overnemen. En die, die koopt iets met gebreken. Ja, moet daar nog wow. geld voor worden terugbetaald? Of hoe gaat, gaan we dat doen? En dan gaat de, die lijn dan, zeg maar, daar even vaart minder... en dan één keer weer snel door. Dat is ook wel allemaal wel een beetje op Die manier. Goed, heb je al een je landen keuze kunnen vinden? Ik, zie ik heb wel een wat gevonden, maar dat Le is uh, Diane Kimball. Die is van 1990. En Hang in On heeft zij een nummer. Nou. Maar ik, ik ken dat nummer helemaal niet. Nou, zoek het eerst even op. Eerst doen even. even, opzoeken, nog even. Ja. Good neighbors. Altijd goed. Goede buur is beter een verre vriend. Een goede buur. Ik zal eens kijken of ik er eentje heb. wonen. We are Keep My heart is vacant, it's for the taking. 'Cause I'm feeling pretty when I got you with me, my darling. I can't deny, I look so good I could cry. Goeie buren, zeker. Daisy's is de nieuwe plaat en lekker gangbare muziek hier op de, de, de zaterdagmorgen. Hier bedoelt ook hey, dan Nog een stukje Zandvoort de Berichters aan. Arau uh, acrobatiek met frisbee vandaag. Het weekend in de hoogte van het Palace Hotel. 22 deelnemers uit de hele wereld hebben hier gewoon uh, de, ja, het hele weekend de tijd om hun kunsten te laten zien. Ze gaan eerst op zaterdag gaan ze oefenen. Uh, het gaat op de frisbee natuurlijk. En een frisbee tegenwoordig gewoon vangen is leuk. Maar om een handstand tussendoor te doen. Om even een draai te maken. Om iets geks te doen. Vandaar die acrobatiek erbij. Uh, het is, uh, ja Ik het ondertussen is... kitesurfen. En dan ondertussen. Uh... Ja, zoiets. Alle gekke dingen. Op ja. een gegeven moment is het zo saai om zo'n frisbee, frisbee te vangen. Dat je allerlei gekke dingen tussendoor doet. En daarvoor is het heel interessant. Dus gaan we gaan vandaag eerst oefenen. Er wordt gejammed, noemen ze dat. Vanaf uh, drie uur. En uiteindelijk is er morgen. Waar, uh, waar ongeveer? Ter hoogte van Palace Hotel. Oh, ja, leuk. de palace, daar wordt geoefend dan. En uiteindelijk gaan ze morgenmiddag. Gaan ze dus uh, met een andere. Met, uh, met de jury erbij. Gaan ze, gaan ze ja, kijken wie het mooist is. Oh, het gaaf. En dat heeft natuurlijk te maken. Onder andere natuurlijk uh, met de wind. Maar ook regent het. Als het regent, gaan ze naar de sporthal de korver. En uh, dan gaan ze daar. Uh, uh, ja, ja ik zal wat grappigs vertellen. Je hebt dan ook. Uh, niet, uh, niet alleen frisbee, maar ook zo'n dingetje. Zo'n soort uh, helikopterachtig dingetje. Dat je ook zo'n ding weg kan schieten. Ja. En uh, mijn, mijn neefje had er eentje gisteren. En die is dan vijf bijna. Yeah. En, die, die, en toen ging uh, mijn vriend ging wel even van... Ik laat je even zien. Maar ja, ondertussen windje je, hè, Zuidwest. Dus woem, zat hij zo boven op het dak van het strand in. Ja. Yeah. Weeslub team. En, uh, en toen uh, heeft toch... Uh, uh, mijn vriend geregeld dat iemand van binnen een ladder haalde, dat hij er gewoon afgehaald werd. Okay, nou goed dus zo, zo aardig zijn ze dan weer daar. Het is altijd weer leuk om te kijken waar komt de frisbee vandaan. Ik pak, ja. het, pak het er altijd weer bij 1957. Wemo lanceert hem, maar het vraag gaat veel verder terug. Het gaat over Connecticut, Nieuwpoort. Uh, daar uiteindelijk is er een bakkerij in die uh, gaat met een wagentje rond. En op het wagentje staat fri Frisbees Pie. En Frisbees is een man, William Frisbees. En die maakt dus uiteindelijk verse appeltaart. En het appeltaart wordt geveerd in een aluminium bakvorm. En okay. daar staat hetzelfde op. frispees pie. En uiteindelijk gaan werkers uh, bij, een, uh, bij een fabriek... Gaan daar na het uh, verorberen van die pie gaan ze ermee gooien. Dat, dat gaat zeilen. En uiteindelijk gaan studenten ermee gooien. En uiteindelijk dat is in 1871. En uiteindelijk wow. denken ze dat het een verbastering is... van frispees pie naar Frisbee. Omdat een bee ook vliegt misschien. Zoiets, zoiets, zoiets, maar wat goed. Wat leuk, het het ja. is natuurlijk gewoon iets wat hetzelfde werkt. Ja, dat is uh, zo'n bakvorm en een frisbee. Dus dat is eigenlijk wel gelukkig. Oh, we ja. zitten nu bij de dieren in een, bij de bij en bij uh, de frisbees. Oh, hebt wel een, een maar, dingetje uh, maken? Ik maak een brugje. Ja, er is een deelnummer van een survival programma. En dat heet, uh, dat programma dat was eigenlijk van uh, How to Survive in, uh, in de Rimbo. En dan moesten ze eigenlijk uh, echt uh, 40 dagen tijd... moeten een route van 250 kilometer door de wildernis afleggen. En ze moeten dus uh, ook zelf forageren. Dus ze eten aal, egel, ganzen eieren. Het heet Race to Survive. Maar uh, het was verboden om uh, beschermde dieren ah. op te eten. Ja, maar deze de meneer heeft dus toch heeft die een, uh, een vogel opgegeten. En die een was dodo. Beschermd. Een WK, een loopvogel die in grote delen van het land is uitgestorven. Ja. Maar hij heeft dus, uh, hij is gedisqualificeerd. Nou ja. Maar hij heeft, wel, uh, uh, hij heeft toch geen boete gehad. Maar normaal gesproken kan je twee jaar celstraf... en een boete van 50.000 euro krijgen. Maar de, ze komen weg met de officiële waarschuwing. Omdat dit een unieke omstandigheden was. En dat ook echt honger. Ja, ik was de dood, of op En uitgehongerd waren ze. En ze hadden een bijzondere groepsdynamiek. Dat is een beetje een grote vogel. Is, ja, dan zijn een is een bijzondere groepsdynamiek. Ja? En daar hebben ze een bijzonder vogeltje verorberd. Ja, nou, ja, dat is ook wel waar. Je hebt ook zo'n programma uh, Naked and Afraid. Daar ja. gaan ze ook naakt de natuur in. Je ziet nooit wat. Dat is heel saai. Ik denk, waarvoor kijk ik naar? Nou, nou ja, waarvoor. Laat ze gewoon wat kleren aantrekken. Weet je wel, stom gedoe. Ja. Maar goed, uiteindelijk dan, uh, moeten ze ook allerlei dingen ja, zelf gaan eten en ondernemen. En nou ja, dit is een beetje hetzelfde. En dan moeten ze maar een kaart bij zich hebben van die vogel niet, die niet, die niet. Oh, hij is nu wel weg. Jammer! Ja, ja lekker dan. Goed, tijd voor die landenkeuze. Ja, dus het gaat over Cheyenne Nicole Kimball. is Zij is een Amerikaanse zangeris, zangeres en gitarist. Ja. Maar ze heeft ooit. Uh, America's Most Talented Kid Festival gewonnen, toen ze 12 jaar was. Oh, nou, en nou, uiteindelijk heeft ze dan een single gemaakt en die heet Hanging On. Yes. Een beetje aan... Country Western. Ja, een beetje Sheryl Crow-achtig. Dus dat is helemaal niet verkeerd. Ik Deze muziek die ik ken is toch een vrouw met een gitaar. En leuk om naar te kijken. Het is vandaag jaar, ze wordt naar 34 geloof ik. Dat ze wordt dus. dus uh, van 1990, nou, ja. 1990, ja, 34. Dus nou, dat is een mooie leeftijd. Het is Een beetje plusminus dat ik hier kom draaien. Uh, is Zij geboren. Dus het klinkt al zo knullig altijd gewoon. Maar goed, dat is eigenlijk wel zo. Goed, het is de zaterdagmorgen gelopen. Tegen het einde van de draaiing begonnen nog wat wetenswaardigheid En die toch even moet delen met je. 1956 op een Amerikaanse luchtmachtbasis. Heat in de Britse surf. Denk ik denk dat ik het zo moet uitspreken. Aan de Noordzee ontploft een brandstoftank van een B-47 bommenwerper naast een kernwapenopslag. Het is een van de geregistreerde bijna nucleaire ongelukken. Het is een trainingsmissie. En, uh, het is echt, naast de landingsbaan stort deze B-47 neer. Echt het materiaal van deze explosie valt gewoon bij een, ja, een opslag naar binnen. Echt het brandbare materiaal valt dus over de kernwapens heen. En uiteindelijk ontbrandt het daar niet. Er wordt geen uh, explosie. Uh, komt daar. En uiteindelijk uh, is het wel een gigantische paniek. Want het is wel een gigantische brand. Mensen springen in auto's, rijden weg van deze plek. Taxis worden ingeschakeld om uh, vrouwen en kinderen van die plek weg te rijden. En uiteindelijk gebeurt er niks. Dus oh. het is wel een bizar verhaal. Bijna. En dat zou eigenlijk betekenen dat. Nou, noorden van Engeland compleet was weggevaagd geweest, zeg maar. Ach. Woestijn was het geworden. moet je er ook allemaal niet aan denken. Dan moet je er ook niet aan denken. Nou goed, nee. wat, uh, zijn er meer dingen die we kunnen delen met ons luisteraar? Ja, ik heb het een beetje afgeleid. Ja, dat moet je nou, niet Er doen. is een on opmerkelijke onthulling geweest. Dat de, uh, de stemacteur van Spongebob's SquarePants, Tom Kenny, die heeft bekendgemaakt. Nou? dat Tromgeroffel dat de gele C-spons die hij vertolkt, autistisch is. Nou, dat hadden we allemaal wel willen weten natuurlijk. Jezus. Maar hij vraagt de onthulling onlangs op Comic-Con in Detroit. Ja. En uh, er gingen al langere tijd geruchten dat, dat die spons op het spectrum zit. Ja. Maar officieel is er nooit iets over gezegd. En, uh, en de fans zeiden, ja, maar natuurlijk, dat is zijn superkracht. Ja. En uh, de, ja, die spons is niet het eerste percentage in de kinderserie... met autistische trekjes... Want in Seesomstraat woont al enige jaren een pop met autisme, Julia, ken je die? Ja. Ja, Ja. ja. ja klopt. Ja, ik heb, om mijn, ja, mijn kinderen zijn een stuk jonger natuurlijk, jouw ja? kinderen. Dus ja, ja, dat heb ik vaak zitten kijken. Gewoon. En er werd ook gezegd dat, dat, dat die Julia autistisch was. Nou, dat niet. Maar goed, je kan wel merken dat ja, SpongeBob Squarepants... loopt op een gegeven moment ook elke keer hetzelfde padje. En dat je denkt, van, nou, er zit wel iets van autisme in natuurlijk. Dat is gewoon klopt ja, ja, ja, ja, en die ja. werkt met autisten. Dus er vrij snel zie je dat dan al. Ja, en het grappige is, pas geleden had ik natte voeten... en toen maakten mijn schoenen maakten toch een, een kra krakend geluid. En kijk, nou snap ik waarvoor... Die die schoenen van SpongeBob Squarepants ook een krakend geluid hebben. Die Want zijn dus nat? ook altijd nat. Ja. <laughs> ja. Nooit over nagedacht. Ja, ik vind het ook zo grappig. Er zit daar onder water. Is er gewoon een strand met een zee. en golfjes ja. ja, ja, Dat ja, je ja, denkt. Ja. Huh? Maar ja, het schijnt ook wel zo. In Cincinnati hadden ze een enorme graf, grafsteen in de vorm van... Uh, SpongeBob, maar die hebben ze toen de tijd wel even weggehaald. Oké, okay. <gacht> ja, het is wel bizar. Ja, sommige mensen vinden ook de Amerikaanse versie gewoon niet zo leuk als de Nederlandse versie. Nee, oh. Een vriend van mij was ooit daar bij die uh, studio geweest waar ze de Nederlandse versie opnamen. En uh, die zegt, ja, dit is veel leuker. Gewoon de Nederlandse versie. Die stem is eigenlijk net even beter van SpongeBob SquarePants. Grappig. Die stem, oh, dus dat nou. is wel leuk. Uh, maar een klein land groot in zijn. Dat blijkt wel gewoon, oh ja. Ik zou overblijven oh, draaien de nieuwe single van Lim nee, Cool yeah money. Turn it up bitch I'ma make an announcement Ik heb al jaren muziek aan het maken. Redpunken, als een beetje door elkaar. Ja, ik vind het wel weer grappig. Lekker opstandig. Yes, woohoo. it's free. It bitch hier aan het einde van het toepakkenleven. Straks naar tien uur. Goedemorgen, Zandvoort. Hier vanuit de studio. Ja, en we moeten niet vergeten: dat komende maandag is de parade van de, oh, gay, van de gay Prize hier. Ah, oké. Okay. En uh, zijn ja, er, er genoeg open wagens? Zondag is er volgens mij ook een speciale Kerstdienst. Bij, in de protestantse kerk. Er wordt een beetje tijd aan besteed. Kerstdienst? kerkdienst. Kerkdienst. oké. Okay. Oh. Ja, ik dacht dat je kerst zei, ja. Joh, tik, maar het is nou ook vandaag, uh, ja. het is de 27e, dus uh, over, over vier Ja, maand, dat weet jij zo, precies, je wanneer je meer uh, ja. eten op tafel staat. Dat, is altijd, dat weet je altijd heel goed. Maar goed, dus ja. dat eigenlijk, maandag is de de Gay Pride. Uh, is dat dan de hele week? Is dat de af, ja, dat zijn allerlei En Volgens mij staat er ook de hele pagina van in de Sanfordse Courant. Dus kijk daar anders even in. En maandag zijn er ook diverse feesten in het dorp. Dus als je maandag vrij bent, ja. moet je om een uurtje of drie bij het station gaan staan. En dan kan je meelopen in de parade. Oh, okay. Dus uh, ja, het lijkt me wel leuk. Ik vind nou, het altijd wel heel erg kleurrijk. Als je geen inspiratie hebt, zou ik zeggen... kijk nog even de opening van de Olympische Spelen. Dan krijg je genoeg inspiratie. Ah, Wat een kleurrijk. Ja. Mensen waren daar echt bijzonder om dat gewoon te zien. Nou goed, ik zou zeggen veel plezier dit weekend. Ja, dankjewel. Jij ja, ook. En, en tot volgende week. En tot volgende week. Dan zitten we hier gewoon weer te gaan aan te oudenelen. Elderbroek. En dan ga zien van hem. And it's the last time that I turn a blind eye. Uh, and I can see you fading, like a memory. And I'm tired of waiting. it's the last time.